Die ook het met het NOS-journaal. Hongarije opgetrokken van prikkeldraad. Dat lijkt op het hek dat eerder al langs de grens met Servië werd neergezet. Met de hekken probeert Hongarije de vluchtelingen tegen te houden. die via de zogenoemde Balkanroute naar West-Europa reizen. Dagelijks staken zo'n 5.000 tot 8.000 mensen de grens tussen Hongarije en Kroatië over. In Jeruzalem is een Nederlandse vrouw neergestoken. Ze zat in een bus die dinsdag werd aangevallen door twee Palestijnen. Ze staken en schoten passagiers neer. Twee mensen kwamen om het leven. De vrouw is 69 jaar, ze is christelijk en woont al langer in Jeruzalem. Volgens minister Koenders komt het geweld in Israël met deze zaak akelig dichtbij. De afgelopen tijd waren er meerdere aanslagen op Israëlische burgers. Vaak waren het steekpartijen. De minister benadrukt dat gewerkt moet worden aan een duurzame oplossing... voor het Palestijns-Israëlisch conflict. Bij de FIFA heeft zich een vierde kandidaat gemeld om Sepp Blatter op te volgen. David Nakit uit Trinidad en Tobago wil ook voorzitter worden van de voetbalbond. Nakit is 51 en hij was als speler onder meer actief... in de Amerikaanse, Belgische en Griekse competitie. De afgelopen dag maakte ook de Bahreinse Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa... bekend dat hij een gooi doet naar het voorzitterschap. Ook de Jordaanse prins Ali bin Al-Hussein en UEFA-voorzitter Michel Platini zijn in de race. De verkiezing is eind februari. Het weer. In de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel bewolkt. De temperatuur daalt naar 8 tot 5 graden. De komende dag blijft het bewolkt en smiddags gaat het vooral in het noorden regenen. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live CFM! Met, met nu u. de nacht.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 Never gonna get it whoa, whoa. 9.